about the rain I found you I couldn't find words to explain how you were sweetness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 Uh, dat nummer heet Son of Inspiration en Pieroquois inspireert mij uh, enorm omdat zij in mijn ogen de schoonheid van de natuur representeert. Ja.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 Dan heb ik nog een brandende vraag aan je. Dan heb jij het heel erg over biologisch eten. Waarschijnlijk ook eten eh, met ingrediënten die de seizoenen verschaffen waarschijnlijk. Ja. En dat je eh, daarnaar kijkt van is alles natuurlijk bereid en ontgonnen. Maar als je nou bijvoorbeeld de Chinese eh, voedingsleer neemt. Zij eh, nemen bijvoorbeeld echt het lichaam als uitgangspunt. Yin en yang principe.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 Maar wat bijvoorbeeld een uh, initiatief is van mij samen met uh, Diana Aben en Suzanne Lodder, dat noemen we, um, um, nou, dat brengen we onder de naam Drie Heerlijke Zondagen. Dat is een cyclus van drie workshops. Maar het mooie daaraan is dat wij een eenheid aanbieden um, van uh, dans, biodansen, bio uh, puur eten en yoga en meditatie. Daar dus maken op de we geheel dag geheel van.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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De reisbranche is verdeeld over het voornemen van tour-operator SkyTours. om in de Krokersvakantie weer op Egypte te vliegen. Volgens SkyTours is er in badplaatsen als Hurgada en Sharm el Sheikh niets aan de hand. Reisorganisatie TUI noemt het plan onverantwoord... en wijst erop dat buitenlandse zaken nog altijd een negatief reisadvies geeft voor Egypte. Bovendien kan de situatie er snel veranderen. Brancheorganisatie ANVR zegt dat tour een eigen afweging mogen maken. Vorig jaar is een recordaantal mensen in Nederland komen wonen. Volgens het CBS waren het er 150.000, 3.000 meer dan het jaar ervoor... Het zijn vooral mensen uit de lidstaten van de Europese Unie die naar Nederland komen. Het aantal Nederlanders dat naar het buitenland is voor het eerst in jaren weer wat toegenomen. In totaal waren er 118.000 emigranten. Nederland heeft op dit moment 16,7 miljoen inwoners. Een tandartsassistent heeft zorgverzekeraar VGZ voor bijna 9 ton opgelicht. De vrouw van 50 uit weer declareerde de afgelopen 9 jaar wekelijks dezelfde nota van ongeveer 2000 euro... De nota werd automatisch verwerkt en bij controles niet opgemerkt. Zo kon ze de verzekeraar 880.000 euro afhandig maken. Eind vorig jaar ontdekte VGZ de fraude toen een nieuwe controle methode was ingevoerd. De vrouw verschijnt morgen voor de rechter. In Zuid-Soedan is een minister voor plattelandsontwikkeling doodgeschoten. Dat gebeurde in het gebouw van het ministerie in de stad Juba. De dader schoot ook een bewaker dood en pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief is nog niets bekend, maar er zou geen verband zijn met het referendum voor onafhankelijkheid. Studenten in Utrecht hebben een gebouw van de universiteit bezet. Het Studentenactiecomité Utrecht zegt dat er ongeveer 40 studenten protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Studenten willen de hele dag debatten, lezingen en filmpjes.